spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Door schende de evacuatie van burgers uit Oost-Aleppo is stilgelegd onder meer omdat er bussen werden beschoten. Volgens de oppositie zitten er nog veel gezinnen in de stad die weg willen. In Myanmar worden dagelijks moslims verkracht en vermoord, dat zeggen de Verenigde Naties. Vorige maand zei de VN al dat het boeddhistische Myanmar bezig is met een etnische zuivering van de Rohingya. De VN-Mensenrechtencommissie krijgt iedere dag berichten binnen over geweld tegen deze islamitische minderheid. De regering in Myanmar zegt dat alleen wordt opgetreden tegen gewapende strijders. Er komt een uitzondering op de regels voor invallers op basisscholen. Door de nieuwe wet werk en zekerheid moeten voor elke invalbeurt een tijdelijk contract worden afgesloten. Daardoor zitten leraren snel aan het maximum, waarna er eigenlijk een vast contract moet worden aangeboden. Door de tijdelijke maatregel mogen leraren nu onbeperkt invallen in de periode met het meeste ziekteverzuim, dat is van januari tot maart is een nieuw ontwerp voor het Nationale Holocaust-namenmonument. De namen komen erop van alle 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti... die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en omgebracht. Het monument komt in Amsterdam. Het bestaat uit een labyrinth van gangen met aan beide zijden twee meter hoge bakstenen muren. Op elk van de stenen staan een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden. Bovenop de muren komen vier grote Hebreeuwse letters die samen het woord in herinnering betekenen. Begin 2018 moet het monument klaar zijn. En de brand in een fabriek in Roemont in een hal met kunststof schuimproducten is onder controle. Er is veel dikke zwarte rook vrijgekomen. De fabriek staat op een bedrijventerrein, maar bewoners in een nabijgelegen woonwijk kregen een NL-alert. Daarin werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In het oosten kan het licht gaan vriezen. In het weekende veel bewolking en 5 tot 9 graden. Dit was het N.Z.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Na een ongeluk bij Barneveld, 5 kilometer. De rechterreisdoker staat dicht, vertraging zo'n 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Harmelen, 9 kilometer. Kost je ruim een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht, ook daar 9 kilometer nog. Dan na 27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Noordeloos 7 kilometer, vertraging een kwartier. En verderop bij Nieuwendijk nog 3 kilometer. Dat kost je ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinfluent. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 CFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. Zandvoort draait door. Luisteraars, welkom terug voor het tweede uur. Zandvoort draait door, oftewel Hans met zijn vriend. Ja, helaas zijn het geen vrienden. Mijn vriend is wel thuis. Maar het is meer een vriendin. Ja, en omdat het toch zo wat kerst is, ga ik toch maar door met een kerstplaatje. En wat krijgt u nog in het tweede uur? U krijgt nog de kolom van Nel Kerkman. En uiteraard de groenteman. En ik hoop met kleine toetje.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 Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Go put his stockings. Son of delight. Santa Claus is coming. Ja, mooi, hè? Goed uitgezocht. Vind je niet? Ja, ja, ik wou toch even nog zeggen... Lisa Drommel, van harte gefeliciteerd. Ja. En nou, je maken. Maar misschien ja. heb je moeder wel zin om mee te gaan. Ja, ik weet niet hoe Lisa erover denkt. Maar nee, uh, dat... Ja, ik weet het ook. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee, nee, precies, volgens mij heeft ze een vriendje, dus... Uh... Ja, maar die zit in Engeland. Ja. Wat een goede reden om even over te komen. Ja, dat is waar. Huh? Ja, dat is waar, ja. <laughs> voor alle heren in een slecht huwelijk. Ja. ja. ja. Hé hey, hey Ronald, ik heb even een vraagje aan jou. Heb je van 20 tot 26 december wat te doen eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Oh, Nou, we zoeken namelijk nog een ezel in de kerststal. En ik moest meteen aan jou denken. Ja. <laughs> ik ook van jou, Hans. Dankjewel. En we gaan weer door. Groenteman. Onthoud het goed. Onthoud het goed. Het is de groente die het hem doet. Ja, en vandaag in de Groenteman vind ik dat we een hele bijzondere stampot hebben. De pizza stampioni. En wat heb u nodig? <laughs> dat is een mooie, hè? Vind je dit? Stampioni. Ja, ja. Dat klinkt wel, hè? Ja. ja dat, wat, heb, wat heb je daarvoor nodig? U hebt nodig anderhalve kilogram zoete aardappelen, zout. Plak 8 plakjes bacon, 2 eetlepel olijfolie, een ui, gehalveerd in ringen... 75 gram salami in blokjes, 8 champignon in partjes... een pot gegrilde paprika's van 400 gram, uitgelekt en in stukjes... 1 blik gepelde tomatenblokjes, 400 gram... 2 eetlepels pesto uit een potje... blaadjes van 3 takjes basilicum, fijn gesneden... en 4 plakjes oude kaas, verkruimeld. En daar komt hij. Kijk, dat bedoel ik. Ja. <laughs> en hoe moet u het bereiden? U moet het bereiden als volgt. schilde zoete aardappelen, wassen en snijden in stukken van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke laag koud water... en wat zout afgedekt in circa 15 minuten gaar. Bak de bacon in een droge koekenpan in 5 tot 10 minuten knapperig en bruin. Verhit de olijfolie in een koekenpan of wok. En roer bak de ui, salami, champignons en de paprika in 5 minuten iets knapperig. Giet de zoete aardappels af, zet de pan nog even terug op een laag vuur... en stoom de aardappels in een halve minuut droog. Doe de tomatenblokjes toe en stam de aardappels met de stamper tot een puree. Laat de puree op middelhoog vuur nog goed warm worden. Roer wel af en toe om, om aanbranden te voorkomen. Schep de gebakken groenten en de salami door de puree. Schep vervolgens de pesto, de basilicumblaadjes en de verkruimelde kaas erdoor... en schep de stamppot op een pizza-schaal. Maak er punten in en garneer met een knapperige bacon. En eventueel nog wat extra verschrikkelijke plaatjes. Ah, oh, we gaan nou gewoon eten, joh. Ik heb trek in een toetje. Oh, nou, nou, dan komt, nou gaan we. Kleine, kleine toetje komt daar nu om dat even te vertellen wat we als toetje krijgen. Ja. ja. Vertel Dit hebben we speciaal voor mij, hè? Ja. Ja. Um, uh, een jochet met bosverjogjes. Met dan, wie? Met wie? Nee, niet met wie. Met wat? Met wat? Bos, Bosvruchtjes. Bessen, en warme, en van boze. En aardbeidjes. Ja, aardbeidjes? En um, bossenbessen. <laughs> oh, lekker. lekker. Nou. Heb je dat zelf bedacht, of mama? Nee, joh. Ik, ma ik mag dat nooit bedenken. Oh, je mag het niet bedenken. Dat doet mama. Nee, ja. Oh. Eh. Doei. Doei. Doei. Ja, ik moet weg van die meneer daar. Ja, die, Precies. Die, die is af en toe heel lastig. Draait die er gewoon muziek doorheen. Ja. Dat is... Maar dat ben je wel gewend, volgens mij, of niet? Ja. Nou, gaan we lekker naar bed nu, hè? Ja. Dag, prettig weekend, hè? Doei. Doei. Doei. MUZIEK Hans? Ja. Wij hebben nog uh, een, een soort van uh, een dingetje met een items en zo, hè? Ja. Jouw item? Ja. Ja, vertel eens. En, ik, ik zeg er altijd maar elke keer dadelijk bij. Ik verzin het niet, hè? Ik <laughs> ja. kan het me ook niet voorstellen. Nee, het is uh, allemaal uh, gevonden. De, uh, oma heeft een ongelukje gehad. Oh? Ja. Stende. Oh? Ja, ze op de kunstgebied gaan zitten. Dag, oh, Jezus. <laughs> En uh, Hans? Ja? Word bokser. Jij? Nee, Ik. zeg gewoon in het algemeen advies. Word ja. bokser. Waarom? Meer kans verslagen. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Hé, hey, Ronald. Je moet, uh, je, je moet ook nooit je werk mee naar huis nemen, hè? dat weet je. Hè? Nee. Tenzij... Je bij een bierbrouwerij werkt. Ja, oh, ik dacht, Pooien, maar dat is weer. Nee, anders. nee, nee, die, die niet. Ja, de laatste, die moest ik even zoeken. Ja. Mijn dochter wilde, wilde een pony met kerst. Oh? Ja. Het is wat anders dan kalkoen, maar ja, goed, we doen het ermee. Ja. Je moet wat hè? Ja, dat is waar ja. morning feel so bad. Everybody Weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na weer een grijze en donkere dag... zagen we op deze vrijdag wel geregeld de zon tevoorschijn komen. Het bleef droog en er waaide een zwakke tot matige... Hans Hans, Hans, Hans, hand, oh, oh, oh, oh. hand, hand, hand. Ja. waar dan? Achter de wolken. Ah. <laughs> Achter de wolken ja. schijnt de zon, hè? dat weet je toch? Ja, uh, Zo werkt dat. Nu, nu niet hoor. Nee, nu niet. Nee, nu nee. is het donker. Ja. ja, maar vandaag op vrijdag... Schijnt die toch af en toe gescheiden te hebben? Scheen, scheen, scheen die te hebben. Hij, gescheen, scheen, hij scheen, scheen, scheen, <laughs> scheen, scheen, scheen. Ja. Maar het bleef wel droog en er waaide een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. De temperatuur steeg naar een maximaal een graad of zes. Vanavond hebben we een mix van wolken en opklaringen. Maar komende nacht neemt de kans op laag hangende bewolking en mist toe. De wind waait zwak uit het zuiden tot het zuidwesten. En de temperatuur daalt naar een waarde rond het vriespunt. Morgen wordt er weer een grijze donkere dag met vrij veel laag bewolking, nevel en mist. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar ongeveer 8 graden. Zaterdagavond kan er een beetje regen vallen, maar zondag is het weer droog en met over het algemeen weer veel bewolking. Waaien doet het nog steeds niet of nauwelijks en het wordt ongraad of 8. Nou, dan hebben we denk ik mazzel met uh, het optreden Dat op denk ik ook, he? ja. ja, we, ja we, we moeten weer buiten optreden, hè? Ja. We gaan weer uh, de sterren van de hemel zingen, toch of niet? Dat kan niet overdag. Nee, oh nee, dit is waar, nee. We hebben het over Sa Santa Claus en zo en al die dingen meer. Ja, maar je kan I I soul, Mommy, uh, Kissing Santa Claus. Dus Nacht uh, kan je misschien de sterren van de hemel afzingen. Overdacht niet, he? Nee, Nee, nee. Maar dat is, dat is in het weerbericht van, van Nico, Rico, uh, daar staat wel dat af en toe de zon schijnt. Ja, maar dat zei hij voor vandaag ook. En ik ja. weet niet waar hij heeft geschenen, maar... Achter de wolken. Ja, prima. Uber die wolken en nog wat. Toch? Een wolkenkasteeltje bouwen of zo dan. Ja, ja zoiets, ja. Man, dit zijn toch dagen. Dan verlang ik zo naar Curaçao. Heerlijk. Ja. Ja, nou je het zegt. Prettig. Ja. <laughs> Heerlijke muziek, hè? Heerlijke muziek. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, ja. Ja. en hey, weet je dat we volgende week op de ijsbaan staan? Nee, wist ja, ik niet. Er is een, een ijsbaan in, in Zandvoort. Okay, wat zegt u? <laughs> we hebben een ijsbaan op Zand, in Zandvoort. En want als je zin in schaatsen hebt, heb je zin in Zandvoort. Als je Zek zin in schaatsen hebt, heb je heb zin. Heb je zin in Zandvoort? Oh. Vorst of geen vorst, in december wordt Zandvoort omgetoverd tot een waar winterwonderland. Met als hoogtepunt uiteraard een echte ijsbaan... met koek en sopie. En wij. Vrijdag. En wij, ja. ja. Wij komen vrijdag. Wij zijn de publiekstrekker. Ja, dat zijn ze Van vijf tot zeven. Precies. Ja, ja, dan, dan wordt het druk, hoor. Ach man, je ja, hebt geen idee. maan, maan, maan. Niemand toch. gaat eten. Denk het ook niet. Ja, daar een beetje ja, harde nou, worst eten bij de Hema. En koek zo. en sopie. Koek en besopie. <laughs> koek en besopie. <laughs> nou, vind ik, uh, Ja, Nou, ik kijk eruit leuk. Ja, lijkt me leuk. Oh, nou, dan zie, dan ja. zie ik je volgende week daar wel. Ja, maar we zijn er nog niet. Nee, ik wou dat zeggen. Ja, nee, we hebt, gaan de, gewoon je door. Je doet net alsof we al nee, zijn. Nee, nee, nee, nee, maar we hebben ja, ook een. Je mag van mij naar huis hoor. Als nee, je dat nee, wilt. nee. Maar ik ik ga, kan nee, me voorstellen, dat je een beetje moeig bent op jouw leeftijd. Dan, is ja, een, dan trek je ja, niet nee. zo meer middagdutjes en zo. Ja, die ben ik kwijtgeraakt deze week. Ben je je middagdutjes ja, kwijtgeraakt? Ja, die, die, die, die, het gaat niet meer door. We hebben nee? het te druk, ik moet altijd wandelen. Oh, ja, ik. Is je auto stuk? Nee, nee, mijn vrouw wil altijd wandelen. Het is haar auto stuk. Haar auto stuk. Ja, maar ze wil wandelen. Waarom yeah. Ja, en, en, en vanaf 17 december tot 8 januari kunnen we weer onze wensen kwijt in het wenspaviljoen in Zandvoort aan Zee. Nou. Heb je er wel gedaan? Nee. Wensen en gedaan? Nee. Je weet niet wat, misschien komt je wens wel uit. Liefde, geluk, gezondheid, een baby bijvoorbeeld. Een baby. een baby. Een ontmoeting met je grootste idool, nou die heb je nu al, want ik ben er. Het winnen van de huh? loterij, leren vliegen, een wereldreis maken, noem maar op. Ja. Dus winst een wens. Raadhuisplein is handwoord. Nou, lijkt me dolletjes. Het zal helemaal mee te zingen hè? Ja, goed hè. Leuk, oh, man, leuk man, plaatje man, dit. Man, ja. Man. ja, maar het is maar goed dat het niet voor de radio wordt. Dan lopen de luisteraars weg. <laughs> wat die ene of? Uh... Nou, die, die andere ook. Oh, die andere. Ook. Ja, ja. <laughs> wat gaan we doen? Ik weet niet wat we gaan doen. Maar, de, de ja, kolum, wat doe je de neus? De kolom. Gaan we de kolom doen? Ja laten, de kolum, ja, laten we de kolom doen. Nou, ja, ik vind het helemaal Ja. Goed. Wat het, ja. De kolom van de column. week. week. Van Nee, dat is, een, dat is niet Mandy. Zou ze wel willen? Zullen we die... We doen hem nog een keer. Algemeentje. Dan, dan ga, hij gaat er even de goede op zoeken. Want dit is... Uh, we hebben toch de tijd. toch? Heb je hem? Denk je? Als dat goed is, moet hij... De column, de column van, van, de van de week van Nel Kerkman. Jee! Ja. Jee! Goed hoor! Ja! Ja! Volgens In twee mij, keer fout. Ja. Volgens mij glippen de dagen van december door mijn vingers... Nog twee weken en dan is het kerstmis. Ik ben dit jaar vroeg. Voor het eerst van mijn leven waren mijn kerstkaarten al klaar... voordat de Sint de benen nam. Ook de keus voor een andere kerstboom was snel gemaakt. De kunstkerstboom was ter ziele en mocht mee met grof vuil. In zijn plaats staat nu een alternatief kerstboompje. Tijdens een workshop bij meester bloemschikker Anton van Duin... ontdekte ik het boompje. Ik was er direct verliefd op. Wat een aandienst. Een boom uit bruine takjes met de tussendoor gestoken groen... Ballen en lichtjes. Nu de kerststel nog zoeken, die onvindbaar is. De stal staat afgebeeld op een kerstkaart van 2016. Maar waar heb ik de hertjes en herdertjes en de schapen zich verstopt? Nou ja, dit keer maar geen stalletje. Ik zet gewoon de kerstkaart neer. Ook Zandvoort heeft zin in kerstmis. Overal verschijnt kerstversiering aan de gevels van huizen. Grote en kleine kerstmannen klimmen tegen de muren... en de twinkelende herten staan niet alleen op daken... maar ze lopen zelfs overdag live door de straten. Nog even, dan kun je ze aaien. Alleen is de decemberactie, die traditiegetrouw elk jaar wordt georganiseerd... door de zandvoorde ondernemers, nog steeds een raadsel. Vorige week was de eerste trekking van de loten. Maar niemand weet welke ondernemers meedoen... en bij wie je de loten krijgt en wat kan inleveren. Deze informatie lees je pas als je een lot bemachtigd hebt. Het is wel een gezellige actie. Daarom is extra reclame beslicht een aandachtspuntje voor het volgend jaar. Aan het eind van decembermaand is de gemeenteraad weer aan zet. Misschien brengt D66 het licht in de donkere dagen... van de laatste raadvergadering van het jaar. In ieder geval wordt Jo Berensen voor de zoveelste keer geïnstalleerd... als OPZ-raadslid. Heintje Davis is er niets bij. Verder zal het Ondernemersinnovatiefonds als extra lichtpuntje... en mogelijk als knaller het rumoerige raadsboek... 2016 afsluiten. De mooie feestverlichting is geplaatst... en de parkietenkooi staat in kerstgroen te stralen. Met straks de ijsbaan. En de sprookjeswandeling erbij. Zandvoort en ik zijn er klaar voor. Laat het kerstfeest maar komen. Nel Kerkman. Even voor de helderheid tegen de muren... klimmen de rendieren op... Yeah. En de hertjes die lopen hier in de duim, dat is ongeveer uh, ja, hetzelfde verschil als een haas en een konijn. Maar, maar, maar ja, ik, ja het, het staat hier. Ik lees ja, het alleen ja, maar voor. ik weet dat jij het alleen maar voorleest, ja. maar jij bent gewoon ja. Zo, ja, vollig, ik weet het. zo volgzaam. Nou, maar, ja, altijd geweest. Anders kan je ook niet met jou werken natuurlijk. Ja, dat is waar, <laughs> dat is waar. It's Christmas time. Christmas time We let it lie Zelf spreken, feed the world. Als we dat nou eens het hele jaar doen, behalve met kerst. Dat ja, ja, dat zou beter vind, vind zijn. Ik vind ik wel een beter idee. Ja, ja daar ben ik helemaal met een je eens Ik waar? vind het trouwens wel een mooi, mooi liedje aansluitend op wat, uh, wat Nel verteld heeft. Ja, ik kan dat. Je niet. Soms, soms kan ik dat. Ja. Ja, soms hey, stijg ik boven mezelf uit. Heb je nu gedaan? Ja. Duidelijk, ja, duidelijk. Dat zie je, hey. dan word ik kaal en zo. Ja, <laughs> ik heb nog wel wat te vertellen over uh, op zaterdag 17 en zondag 18 december. Tussen 12 en 16 uur zal Margaret Broerstjes in Gallery de Wachtkamer in Jupia Plaza... een workshop glasbewerking verzorgen. Door middel van een strijkbout en gekleurde bijenwas... leert u de mooiste sfeerlichtjes maken van allerlei flessen, potjes en andere glasvormen. Het is een leuke hobby die mensen blij maakt. De workshop is tegen kostprijs van het materiaal te volgen. Een leuke activiteit voor jong en oud. Leer uw eigen sfeerlichtjes maken in Gallery de Wachtkamer. Nou... nou. Een en dat is met de kerst ook weer, hè? Een sfeerlichtje. dan moet je er gewoon jodium op smeren. Hoe dat? Ja, als het zweert, dan moet je die jodium op smeren. Oh, oh, ja, dat bedoel je. Oh. Wij hebben tinctuur thuis. Oh, tinctuur? Tinctuur. Oh. En dat, je, mijn, mijn kleinkinderen noemen dat krijsplasta, kruis, geloof ik Ja, nou, gelijk hebben ze dat ja. doet oud. Ja, dat doet oh. ook ouw, ja. In katmomentje momentje zo na het eten, even weghalen. Hans. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik zit trouwens dat kerstmenu van onze gast die we net hadden. Zit ik even door te, door te lezen. Nou, het water loopt uit je mond, als je dat leest, hoor. Oh, dan dat, moet je, dat is een slappetje. Een slappetje? Ja, een, ja, een slappetje. Ja, dat heb je Zij nodig vetje? als je ouder wordt. Handdoek. <laughs> Handdoek ook. Spons. Ja, ja. Maar hij had nog plaatsen vrij, hè? Dus, ja, ik, ja. Dus, dus, dus mensen, ik, als je lekker wil eten de tweede kerstdag, dan zou ik zeker naar het Wapen van Zandvoort gaan. Ja. Toch? Tot zover de problemen met de reclamecodecommissie. Nee, dat nee, hebben wij gelast. Nee. Ben nee, nou. je gek, natuurlijk nee, Ben je gek? Dat vraag je aan mij. Ja. En het antwoord geef je al. Ja. <laughs> It's you denk je wel? Ja. Zitten we erop? Het zitten we erop, ja. Het, het gaan... zitten we er helemaal op. Ja, ja we gaan ja. Uh, op naar de donderdag weer. Ja, hè? Het is de laatste keer dit jaar dat we in de studio hebben gezeten, hè? Nee, donderdag. Oh, donderdag nog, ja. Donderdag, ja. ja okay. Donderdag zitten we nog in de studio. De donderdag wel, maar de vrijdag oh, zitten we op de ijsbaan. Dus is de laatste vrijdag dat we in de ja, studio daar zitten we, hebben Ja, daar gezeten. zitten we op de ijsbaan. Bij Mauritsje. Bij Mauritsje. Bij Mauritsje. Ja, je... Mulder. Je gaat niet alles in je leven hebben. Nee, nee, dat nee, is waar. Nee, nee. Hij loopt hier nu nog rond, want hij heeft, geloof ik, een beetje problemen bij de ijsbaan. Maar ja? hij lost dat op. Ja, ook zonder ijsbaan ja, heeft hij problemen. Maar hij heeft altijd problemen. Ja. ja, daar kan hij niks mee doen. Hey, maar we gaan eruit? Ja, een heel, een heel goed weekend. Uh, en en uh, vergeet niet eens dus een hoop te doen weer uh, in, van het weekend in, uh, in Zandvoort ja. en de directe omgeving. Ga lekker schaatsen. Ja, gaan we doen. En uh, koekersopie. Gaan we doen, maar doen we gaan het buiten. We ook, gaan we allemaal doen. Ja, precies. En dan gaan we lekker doen. En nee, ik wens je een heel prettig weekend. Ja, van hetzelfde man. Oké. Okay. Okay, hoi. Hoi. hoi.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 Monday Monday happy days, Tuesday, Wednesday, happy days, Thursday, Friday, happy days, Saturday What a day. We've been all week with you. GFM FM wens jullie allemaal fijne dagen en een